van 4 uur. Freddy van duizend mensen mee. Ook in steden als Londen en New York gingen mensen de straat op. De EU wil pas praten over de toekomstige relatie met de Britten als de Brexit een feit is. De Britten willen het overleg koppelen aan gesprekken over handelsakkoorden. Het overleg begint kort na de Britse verkiezingen, die zijn op 8 juni. De achterblijvende EU-landen zijn het vandaag eens geworden over de aanpak van de onderhandelingen. In Brussel werd gestemd over de plannen die EU-president Tusk eind vorige maand bekendmaakte. De leiders van de 27 EU-landen hadden maar een kwartiertje nodig om tot overeenstemming te komen. Volgens premier Rutte liggen alle feiten in de zaak rond de partijvoorzitter van de VVD, Keizer, nu op tafel. Rutte vindt dat Keizer adequaat heeft gereageerd op berichten over een zakendeal in 2012. Volgens onderzoeksjournalisten heeft Keizer veel te weinig betaald voor de overname van een crematoriumbedrijf. Rutte noemt Keizer een integere man en vindt dat hij partijvoorzitter kan blijven zolang het onderzoek naar hem loopt. Gisteren heeft Keizer een verklaring afgelegd tegenover een aantal journalisten. De onderzoeksjournalisten die de zaak aan het licht brachten mochten daar niet bij zijn. En een leren jasje dat acteur Patrick Swayze droeg in Dirty Dancing is op een veiling verkocht voor 57.000 euro. De weduwe van Swayze verkocht ook t-shirts en een surfplank die de acteur heeft gebruikt. Maar die bracht er minder op dan dat lerenjek. Swayze overleed in 2009. Hij was toen 57 jaar. Het weer. De zon schijnt zo nu en dan, maar er zijn ook geregeld wolken. Lokaal kan er een licht buitje vallen. Het is ongeveer 13 graden. Morgen vrij zonnig en 16 tot 19 graden, maar veel meer wind. S'avonds in Zeeland mogelijk een bui. Dit was het NOS Journaal ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jonse Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A27, Utrecht richting Almere, tussen Kloppen het Eemnes en Huizen 5 kilometer. En door de weekendafsluiting van de A1 is het vrij druk op de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Tussen Vinkerveen en Vreeland 4 kilometer met een kwartier vertraging. En op de N236 Weesp richting Hilversum, daar staat tussen Weesp en Driemond 3 kilometer. Ook daar is de vertraging ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Inmiddels zeven minuten over vier. Zandvoort welkom terug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 Dat bedoel ik dus, als uh, toen de tweede doelpunt viel, toen ging het eigenlijk los bij Zandvoort. En dat probeerde ik in de eerste helft ook duidelijk te maken. Dat, toen ging het niet, die bal ging er niet in en nu is het dan uh, los. En uh, Zandvoort, ja, dat uh, zit er uh, op roos op dit moment. En het lijkt me sterk dat zelfs uh, hoofddoorn nog maar tot score kan komen. Want ik denk dat Rijnie de keeper van Zandvoort, uh, totaal in, de, in de, nu de verkijker... nou, de, een half uur misschien drie ballen heeft gehad en waarvan één terug is bal. Dus zo is op dit moment de verhouding. Daar gaat hier een gigantische overtreding op Milan-Berk-Belenkamp. Komt achter eentje aanstormen en invallen van de op echt...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 45, 47 minuten. Nog een verdieningje te gaan. En ik maak maar zeggen dat we soms dan nog wel een keertje gaan scoren. Dus graag tot straks bij een eventuele 7-0. Dankjewel Jafres. En we komen straks weer bij je terug. Jawel. Wij hebben in de zon. Hè? Nou, dat hebben we dit hele weekend hier in Zandvoort. MUZIEK <middels> MUZIEK Y me enlecaron fueron de colores, hey. y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, hey. al ver mi corazón como la hacía, oye, me tasearon ante el alma, contrayo ex cirugía, es que la ciencia no funciona, no, solo tú es. We gaan weer live naar Duitsersveld. Wat jouw puntje hebben we doelpunt? Ja, 77 minuten, de 7-0. Een corner van Zandvoort. En daar komt de invlieger met de koper. En die scoort de 7-0. En we hebben nog uh, 12 minuten te spelen. Ben ik toch heel benieuwd, uh, Albert-Jan. Waar zat jij toen jij deze playlist maakte? <laughs> Zet je ergens op een tropisch eiland of zo? Ik zat, uh, ik zat in, in Spanje en dan heb ik al de Spaanse zenders op. Ja? En in één keer kwam die voorbij. Dus die heb ik gelijk opgeschreven. Maar dit, dit, dit is dus palmboompje, twee lichtstoelen, goed boek, mooie vrouw en een Cuba Libre. Ja, maak ons maar gek. Wat wil je nou, nog meer? Maak ons maar <laughs> gek. En daar zitten we hier. Maar we hebben vandaag en morgen ook mooi weer hier in Zandvoort. Dus... Nou, dat doen we hier. Ja, ja toch? Dat doen we. Ja, heb je nog wat te melden? Ja, zeker. Even los van. Nou ja, daar kom ik dan als laatste nog even op terug. Wat gaan we doen? Formule 1 nieuws? Of wat je anders doen? Nee, je anders doen? Doe maar Formule 1 nieuws. Komt we op. CFM Race Radio. Pit Report. PIT Report. Ja, die had ik al klaarstaan, dus dat kwam al uit. Kom erop. op. Ze zitten er net op en ze mogen er alweer af. De veel High-Fin en T-Wing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 Eerste front row, gevolgd door de Mercedes, en Bottas en Hamilton. En daarna Ricciardo. Een knappe plekken van Massa. Verliep Massa op 6 en op 7. Verstappen. Maar Verstappen weet hoe hij tegenwoordig moet starten. Dus die uh, zal wellicht bij de eerste bocht al iets verder weg zijn. We gaan het allemaal zien morgen vanaf twee uur... op de diverse speciale sportkanalen. En uiteraard gaan we die race volgen, ook bij, uh, bij CFM. Anders Jan met Zandvoort op zondag... tussen twee en vijf uur morgen. Jawel, nou, dan gaan we nog één plaatje draaien... en dan gaan we weer naar Jouw Veneers... voor het slot van de wedstrijd van vandaag. En die ene plaats is van The Weekend en Daft Punk. I feel it coming. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We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 En ook dit was weer een notering uit onze eigen Europese hitlijst... die je elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5. De Eurobreakdown met Maurice Mulder. En we hadden het over Dagpunk en uh, The weekend en I Feel It Coming. Ja, het slot van de wedstrijd van vandaag. SV Zondvoort uh, tegen Hoofddorp. Daarvoor schakelen we weer live over naar Joffres op Duitsersveld. Jap. Ja, waar ondertussen de 85ste minuut bijna afgelopen is... En... Uh, ...Hoofdorp eindelijk iets kan doen uh, wat aanvallend lijkt, want ze krijgen een corner. En dat is de eerste uit die hele tweede helft. Uh, die is ondertussen genomen, maar de druk op Zandvoort is niet dermate groot dat het niet onoplosbaar is. En daar, wat gaat er gebeuren? Geeft de penalty. Voor <laughs> De penalty gegeven voor Hoofdorp een overtreding op een speler in het 16 gebied van Zandvoort... En dan gaat die nul, denk ik, toch wel uh, van dat bord af bij Hoofddorp. Uh, of dat terecht is, is een tweede. Maar voorlopig uh, gaat die bal dus op de stip. En mag uh, even kijken, centrale spits van Hoofddorp. Een beer van de Hooshoven overigens. die bal gaan nemen. En kijken wat uh, keeper uh, Reinier Mutshuis van Zandvoort kan. Die, die echt die tweede helft 4-5 bal heeft gehad. En meer ook niet. En dan nu je eens een penalty om zijn oren. Dan gaat hij komen, dat is aanloop.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 is er nu gebeurd. En dat komt uiteindelijk het signaal. Dat uh, Zandvoort dan, uh, milan belenkamp De bal naar rechts toe, naar Fiedert van der Linden. Van der Linden terug, naar uh, Koper, Koper, naar Berg belenkamp uh, Dus Zandvoort is even een beetje aan het draaien. Achterin, van de oort aan de linkerkant naar... Uh, even kijken, wie is dat? Dat is echt, die is gewisseld en ik heb geen idee hoe die heet. Dan moet ik eigenlijk de schuld schuldig blijven. Maar een goede paas in ieder geval. En dat ik kapt die bal in die legt hem weer terug voor melk Maar gaat hij ermee doen? Gaat hij zo goed doen? Nee. Hij houdt nog even op. Spelen een minuut of uh, een meter of vijf vanaf het 16 gebied En daar komt Van der Oort. Van der Oort met, met de bal voor. En ik heb bereikt geen zandvoerder, maar wordt wel wegverdedigd, uitverdedigd door... Uh, en, uh, <tieft> Ik heb een vervelende piepermoor, geen idee wat het is. Maar goed, we gaan gewoon lekker door. Zandvoort nog steeds in aanval. Op de rechterkant, Lucas Straten. Geeft die bal voor. Koen Maghils, kan hij aannemen? Ja, nee, kan hij. Maar hij kon niet schieten. Ook uh, um, uh, uh, Ronald Kalis. Die al eerder ja, ontzettend veel pech had, want hij kwam inlopen, kreeg die bal perfect aangespeeld. Een, een, een snoeihard schot was het naar de rechter de keeper af, dus die kon de kunnen stoppen En zojuist was het precies hetzelfde geval. Hij kon die bal niet over die lijn werken en Zandvoort is ondertussen weer in balbezit gekomen. Paul van der Oort, bij de middenlijn, wordt helemaal teruggespeeld naar Petter van de Oort. De allerlaatste man van Zandvind op, keeper eh, Lucas van Straten na natuurlijk, of zeg ik, Rijnie Mitzers na natuurlijk. En daar gaat uh, Berk Belenkamp een beetje de fouten Nee, Ronald Kalis, die laat die bal onder zijn voet rollen en de gaat kan overnemen. En nu aan de zien aan de linkerkant van het veld. En dat is dus de kant van Paul van der Hoort. En die dwingt hij te tegenover om die bal terug te spelen. Helemaal terug. En nu gaat die bal zelfs helemaal naar de achterste linie van Hoofddorp. Uh, om weer opgebouwd te worden via het middenveld. Soms neemt het over. Paul van der Oort, zet ontzettend hard werken weer. En dan gaan we hem, uh, even kijken. Eh... Uh, Nee, Koeman Gils ongelukkig daar. De bal was weg en een hoofd weer in de bal bezit. Nu op de helft van Zandvoort. En dan komt die voorzit. Ja, is eigenlijk meer en meer een achterzet. En kon die speler van de op degene die het doelpunt maakte. Kon die bal meenemen en breed leggen. En dat is een schot. Dat is een metertje of na een beetje 7-8. Naast het doel van Zandvoort gaat. En de bal mag op de 5 meter-lijn genomen worden door Midsaarsen. Dat is ondertussen gebeurd. En daar wordt Dirk Belenkamp ingespeeld. gespeeld. terug. En daar is het. Oh, wacht even. Daar wordt de tijd stilgezet. Met uh, 1 minuut 10 seconden te gaan. Er is een blessure van Hoofddorp. En de scheidsrechteren zegt, gezegd: uh, we stoppen eventjes het spel voor blessurebehandeling. Die is ondertussen gebeurd. Legt er ligt nog eentje van Hoofddorp.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 Aan de zijkant staat Paul van de Oor Van de Oort speelt hem weer in naar Kalus, Kalus die probeert natuurlijk als verdedig ook eens een keertje te scoren. Er gebeurt als gek weinig. En nu in deze wedstrijd is het gewoon mogelijk dat het gaat ge ge ge gebeuren. En weer is het uh, Hoofddorp die. En daar is het eindsignaal van deze schrijf. exact op 90 minuten. Zandvoort, uh, ja, goede zaken weet ik niet. 7-1 is het. Volgende week zullen ze dat ook hetzelfde moeten herhalen. Of dat gebeurt, dan werken we dan wel. In ieder geval 7-1 voor Zandvoort in de wedstrijd tegen Hoofddorp. Uh, dankjewel Joop uh, voor uh, vandaag. En nu snel daar uh, door.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 Foxy grijpt je kansen. Oh, Foxy, Fox, trot met je elastieke beenen. Die wil elke avond daar het toe. Ja, een maandschappen. Oh. Even met je dansen, dan roep ik creepy ik hoop wat ons grijpt zijn kansen. Oh, Foxy Fox, trot, met je elastieke. Ja, ik zie mijn collega Albert-Jan al kijken. En uh, jullie ook uh, bij de radio. Zo van wat draait erop nou weer? Nou, <lacht> hij was uh, op verzoek, uh, Albert-Jan. Ja, dat moet ook. Ja, dat ja, moet wel. In de Foxy Fox ja Jawel. Nou ja, best wel leuk singeltje zo uh, op de zaterdagmiddag. En na de voetbalwedstrijd van vandaag: SV Sandfoort tegen Hoofddorp. We hebben ruim. We hebben ruim gewonnen. Ja, een 7-1. Dus, uh, uh, uh, uh, het was uh, een topper van je welste. Een 7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 Lekker medals op de zaterdagmiddag bij CFM met deze van Major Laser. Jorden light up. En daar is Fred ook weer. Goedemiddag, Fred. Hey Fred. Hé, hey, hij is er weer. Hij is er weer. Hij is er weer. Zodraad ik na vijf uur te beluisteren op CFM met Entertainment Vioom. 1 en overal 5, we gaan hem doen. Het dier van de week, Lopke. Lopke is een wat oudere poes van bijna 13 jaar. Over een paar dagen zit deze dame al een jaar in het asiel.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 in the city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 je omarmen, zijn je armen, om je liefste, om oh, mijn liefste, oh, liefste. dat ben jij, waar nu gaan we toosten.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 Veel vragen, ik kan niet al zenuge de wereld dragen. Zie jij dat ook, Albert Jan? Dat Fred snel zijn playlist uit het herschrijven is. <lacht> ik draai alles voor zijn luis. Ik had alles voor zijn neus. Dit is jullie van Nick en Simon en pak maar mijn hand zodat ik, na vijf uur, Entertainment for You met Fred. Jawel, hij is er weer in de studio. Ja, we zijn er weer. Goedemiddag Fred. Welkom, welkom. Wat ga je vanmiddag allemaal doen tussen vijf en zeven? Nou, we krijgen zo direct visite van Nick Coot. En ja, we gaan het hebben over zijn laatste single. Ik wil maar één ding. En dat is? Ja, dat weet ik ook niet. Dat ga je vragen. Ja, oké, oké. En natuurlijk, ja, bellen wij eventjes met, ja, ja, Barry Badpak. Hoe? Barry Badpak. Barry Badpak. Je kent vast nog wel. Misschien ooit het nummertje gehoord van kamelenteen. Een Nee. Jij wel, Albert-Jan. Een en al verrassing. Reden genoeg om te gaan luisteren is het En sterker nog, jij gaat vandaag een uurtje langer door. Ja, we gaan nog even een uurtje langer door inderdaad. Dus ja, alle verzoekjes zijn welkom. Van vijf tot acht? Van vijf tot acht. Oké, en als ik een verzoekje heb, hoe kan ik dat doen?